Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Utrecht bereidt zich voor op ongeregeldheden vandaag. Er stond een demonstratie gepland tegen de coronaregels, maar die is verboden. Volgens de politie zijn er nu aanwijzingen dat grote groepen railschoppers van diverse pluimage uit zijn op een confrontatie met de politie. Waarnemend burgemeester Den Oudsen zegt dat dit zal leiden tot ernstige wanordelijkheden... en doordat de anderhalve meter niet kan worden nageleefd tevens tot gezondheidsrisico's. De organisatie van de demonstratie roept via Facebook uitdrukkelijk mannen op vanmiddag naar de Utrechtse binnenstad te komen. Op welke locatie is nog onbekend. Twee op de vijf Nederlanders die deze zomer op vakantie gaan doen dat in eigen land. Toerismebureau MBTC heeft dat uitgezocht. De vakantiegangers verkiezen parken of campings in Nederland boven vakantiebestemmingen als Frankrijk, Italië en Spanje. Reizen naar die landen is wel toegestaan. Bungalow-verhuurders zien tot 50% meer boekingen van Nederlandse gasten vergeleken met vorig jaar. Ook op de campings is het drukker. Om het verloren voorjaar goed te maken verlengen sommige campings het hoogseizoen. President Trump heeft een toespraak gehouden bij Mount Rushmore, de berg in South Dakota... waar de portretten van vier Amerikaanse presidenten zijn uitgehakt. Trump hield de speech op de avond voor Independence Day... en haalde uit naar antiracisme-demonstranten... die pleiten voor het weghalen van standbeelden van mensen die hebben geprofiteerd van de slavernij... Er waren zo'n 7.500 aanhangers bij van wie de meesten geen mondkapje droegen. Ook werd er nauwelijks afstand gehouden. Normaal gesproken zijn er op de onafhankelijkheidsdag vuurwerkshows... maar komende avond zijn de meesten vanwege corona afgelast. Intussen is de vriendin van de oudste zoon van Donald Trump besmet met corona. Kimberly Guilfoyle is ook fondsenwerver en adviseur voor de verkiezingscampagne van Trump. Zij en Donald Trump Jr. zitten nu thuis in quarantaine.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 systems IP addresses assigned. Wat voor zitten die gasten van toen wat leefden en alweer? Ja, are you ready? We gaan het zo bloed, van. Oh. Ja, is toch prachtig jongens. Alles komt samen op dit moment echt geweldig. Ja, weet je, hard voor natuur, klimaat, voor je medemens. Dat vind ik wel belangrijk. Nou, ik vind het geen goede zaak. Best. Ja, ik vind die moet je strenger in de gaten houden. Ik krijg er echt tot de kriebels van.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 Toebak leeft, tubak leeft. We gaan beginnen. Al meer dan 12 jaar in de zaterdagochtend. Goedemorgen. Yes! Toebak leeft hier op de radio 5 minuten over 9. Het is vandaag 4. Juli. We kijken de geschiedenis in. Wat gebeurde er door de jaren heen? Oh, er zijn weer interessant onderwerpen waar we het over gaan hebben. En ook de verjaardag komen voorbij. Nou, straks is het bordje thuis maar weghalen van ik heb geen hond, maar een pistool in huis. Zou ook wel niet mogen dan. Naar het berichtje wat Jannen net had. Eerst yes, hier gum heet. En het heet Out In The Moment. De band heet Gun, maar eigenlijk heet hij zelf. Het is namelijk een multi multi-instrumentalist. Hij kan alles spelen. En dat zet altijd wat irritatie op. Die gast, alles kan spelen. Uit Ja, ik weet het. Hoeveel instrumenten heb je meegenomen met het kampvuur? Ga even weg, man. Je kan bijna bij het... Ik gooi het ding in het vuur, hoor. Ga weg met die al die. Nou goed, hij heet Joe Watson. Hij komt uit Australië vandaan. Hij is onderdeel geweest van de band Thema en Palen. En dat is natuurlijk ook een band die we heel vaak hier in de, de U-box spelen, zeg maar. maar. goed, hij heeft nu een plaat uit dat het heet. Dus dit heet Stay. Het is de zaterdagmorgen, tweede gelden in het radioprogramma. En we kijken altijd... Een kijkje in het verleden. Wat gebeurde er door de jaren heen? Ja, we kijken even de geschiedenis. En een van de dingen die ons opvalt is dat in 1934... Amsterdam breekt de Jordaanoproer uit door verlaging van de werkloze steun door het kabinet Kolijn. Uh, uh, dus er wordt scherp geschoten. Dat is echt vijf dagen, of in ieder geval echt wel een aantal dagen, drie dagen... is er flink... Uh, de, de, de, klink, de klinkers worden uit de straat ge, uh, getrokken. Bruggen worden in brand gestoken. De ene arbeidersbuur, de andere buur, arbeidersbuur doen allemaal mee. Echt, er wordt uiteindelijk uh, heftig uh, leger wordt ingezet, panzervoertuigen, Er wordt scherp geschoten. En uiteindelijk komt uh, op 7 juli komt uh, de minister-president. Uh, Colijn komt dus kijken en die zegt: er moet nog harder worden opgetreden. Er worden uh, de, de, de, de persen van de kranten de tribune worden opge, opgepakt. Er worden uiteindelijk 107 mensen gearresteerd. Het is echt puinbak in Amsterdam, hoor. Echt? Je weet wel. de kraken nog. Nou, dit is, dit is toch erger, zeg maar. Dit was in 1934. Ja, nou moet je het de van Denny de Munker draaien. Amsterdam is poep op de stoep. Nou, dat was het niet, hoor. Je bent op je hoede. Ja, zeker. Op je ja. hoede. Mag Precies. Um, het was... Uh, 2013 is in Mexico stad... Er zijn zeker uh, zes Amerikaanse vliegmaatschappijen die hebben meer dan 40 vluchten geannuleerd van en naar Mexico-Stad en Toluca. wegens de actief geworden Mexicaanse vulkaan Popocatépetl. Maar het grappige is, dan zitten we het een beetje te lezen. Ja. Maar uh, hij is dus in 2016 pas uitgebarsten. Maar voordat dat, dat gebeurt krijg je heel vaak van die uh, enorme aswolken en zo. Hè? Ja, en, uh, ja, ja. Dat betekent wel dat er wel wat gaat gebeuren. En dat is ook wel gebeurd in 2016. Dus, uh, ja, dan... Oké, okay, 2016. Uh, Ruimtezonde Juno. Juno, ken ik wel ergens van? Nog het maakt het er niet uit. Brekt, uh, bereikt Jupiter. Hij is uh, gelanceerd in 2011. Het is de tweede ruimtevaarttuig uh, uh, van NASA. Nieuwe Frontierprogramma's uh, Gaat in een bepaald soort baan. Gaat langs alle planeten. En uiteindelijk komt hij bij Jupiter dus. En daar komt hij dus in een loopbaan. En dan gaat hij alle dingen uh, fotograferen. En nee, goed, uh, destijds was het best wel een dingetje hoor. Welkom terug bij z 2 d Het was een reis van 2,8 miljard kilometer. Die bijna vijf jaar duurde. Maar vannacht om vijf uur is het dan eindelijk zover. Want dan komt ruimtezonne Juno op zijn bestemming aan. En dan kan het onderzoek naar de grootste planeet van ons zonnestelsel beginnen. Ja, en dat okay. is heel... Heel erg spannend, want uh, Jupiter, die was uiteindelijk, zeggen we bestaat uit heel veel stoffen en elementen. en Ze denken ook dat ze daar dingen konden ontdekken, waardoor we snappen hoe alles is ontstaan. Dus, nou, ik heb nog niet, de uh, raadsel is nog niet opgelost, maar het, het, uh, het is weer zo'n uh, onderzoek van NASA. Mooi. Okay. Goed, wat nog meer? Ja, in 1990 verzoekt Malta tot toetreding tot de Europese gemeenschap. Uiteindelijk uh, is dat, uh, heeft het nog wel even een tijdje geduurd. Maar het is dus wel, in 2008 is de euro daar als, mel, uh, als gel, een muntsoort <laughs> Melt, uh, muntsoort, is daar, uh, ingebracht. Okay. Uiteindelijk. Dus het heeft even geduurd voordat ze eindelijk echt helemaal tot de Europese Unie waren. Want het is een verschil hè, de gemeenschap of de Unie. Oh ja, ik heb daar nooit echt heel hey? veel in... Nee? sorry, dat ben ik altijd... De... Nou goed, okay. uh, ik, ik, ik zit vandaag helemaal in de ruimtevaart. Ja, precies. I Deep say. Impact, het project ook weer van NASA, en die uh, zijn dus bezig geweest met een ruimteprogramma, uh, met een ruimteprogramma met ruimtezonde te sturen naar een komeet. en uh, daar hebben ze zeg maar een uh, een, uh, een, een projectiel op afgevuurd, een koperprojectiel. En aan boord uh, zijn allemaal camera's, meetapparaten geweest... en die hebben eigenlijk gemeten wat het gebeurde... toen dat koperen projectiel van 350 kilo, geloof ik op die komeet werd afgevuurd. En daar kwam een explosie bij vrij. Er kwam echt heel fijn stof bij vrij. En daardoor konden ze dat bestuderen. En uh, nou ja, goed, daar hebben ze heel veel aan gehad. Want deze komeet... Ik zit even de naam van de komeet te zoeken. Die kan ik zo gewoon niet vinden. Maar goed. Uiteindelijk hebben ze daar heel veel van geleerd. En het, het is dus één grote ijsblok die daar rond hangt. Tempel 1 heet die. Tempel 1. dat is de was project die, ja. Deep Impact. Er is er ook een die. film ja, dat, van gemaakt. Dat, dat was dit. Now we've been planning for the worst. So ja, dat was me. And yeah, dat was iets anders. Daar kwam een grote meteoriet naar deze aarde toe. Die inslag zou uh, veroorzaken. Maar dat ging toch uh, wel even anders. Uh, dat is uh, echt zo'n uh, zo Amerikaanse film. Maar goed, het grappige is wel... Hier nog even een uh, leuk verhaaltje erbij. Een Russische astrologe, Marina Bal... Uh, heeft de rechtszak aangespannen tegen NASA. En ze eiste 244 miljoen. Want door de inslag op deze meteoriet Temple One. Uh, klopt haar uh, astrologie niet meer. Want deze steen die in haar, ast, ja, in haar uh, sterrentoestand voorkwam... is nu van baan veranderd. En dan klopt haar heel plan niet meer. Dus dan nou, nou gaat voor iedereen de toekomst veranderen. Dat denk ik, ja. Dit gaat heel veel lukken. Zij heeft het ja. niet gewonnen, hoor. Dat is wel waar. Het is, is niet gelukt. Maar goed. Okay. stel. Ja, uh, dus ik zie in Tokyo Disneyland... je uh, opent Big Thunder Mountain Railroad... En ik vind het ook wel leuk dat het toevallig inderdaad vandaag is. Omdat het nou ook zo'n dag is met, zo met, met, met die deep impact en al die andere dingen. Ik, ik vind het, het is toch nou een ja, speciale het is, datum. En dat is niet, het is niet alleen een speciale datum. Gisteren zijn de kermissen weer opengegaan. Dus ja. dit is ook een beetje zo'n kermisattractie natuurlijk in Disneyland. Ja. Ja. Nou goed, uh, Independence Day. Ik uh, hiep het natuurlijk net al in het uh, vorige uur. Ja, vandaag Independence Day. Ter viering van de aanname van de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring. Hij is geteend op 4 juli 1776. En dat was om los te komen van Great Britain. Ze wilden er helemaal los van komen. En, uh, dit wordt meestal gevierd in Amerika... met uh, parades, barbecues en picnics. Nu even en het niet. En een groot vuurwerk ook. Ja, altijd, hè? Maar nu ook even niet. Dat is vuurwerk wel, denk ik, toch? Nou, ik had gehoord net het nieuws dat ze dat toch niet echt gaan doen, geloof ik. Oké. Okay. Nou, ja, het, ja, het is uh, allemaal luchtvervuiling natuurlijk. Het is allemaal luchtvervuiling... en ja. uh, misschien ook niet goed. Want we gaan dichter bij elkaar. Dus dan weet ik wel allemaal. Maar goed, er werd voor gestemd toen... onder andere Richard uh, Henry Lee uit Virginia... had uh, het voortouw daarin genomen. Het was een zwaar debat. Het duurde echt een paar dagen. Maar uiteindelijk... Was het 12 voor en 0 tegen. Maar was het een zwaar debat dan? Ja, ze dus hebben die anderen gewoon uh, onder schot gehouden en zo. Oh, dat zo, op dus, uh, die manier. Uh, ja. Nou ja. Goed. Uh, het is vandaag, mag ik verder nog Ja, nemen? je mag er ja. één doen. Ja, ja, Er is vandaag ja. precies een jaar geleden dat Arjen Robert afscheid nam van voetbal. En wat, wat schept onze Solst verbazing. verbazing. Uh, ja, ja, ja. Hij is alweer terug gaan komen. Ik, ik, ik had eerst gehoord, bij 47 komt hij weer terug. Nee, gek. Hij is niet 47, hij, hij is 37. Maar ja. dus, uh, nou, ik had het idee dat hij altijd veel ouder was. Dat komt misschien gewoon omdat hij geen haar op zijn hoofd heeft. Dat, ja. Dat, ja. Uh, dat, uh, is dit ook weer een vorm van. Nee, nee. Nee, op. maar ja, nee. Het, het, het maakt je gewoon ouder. Ja, het maakt je wel ouder, klopt. Maar ja, het lijkt me best op 37 om terug te komen. Hij lijkt toch best nog wel een klusje, hoor. Ja, ja. Oh, oh, hij is gewoon 20 wel. jaar jonger dan jij, zo'n beetje. Ja, tuurlijk. Maar goed. Het, uh, 19 jaar. Ja, ja dat is uh, goed. Tot zover een stukje geschiedenis straks. De verjaardagen aan nou de keren. Grote meeslevend leven. Wij krijgen altijd met deze plaat. Dit vind ik zo leuk. dit. Oh, oh. Ook een beetje theatraal. Een beetje gay. Misschien ben ik het ook wel, maak me op mijn gereed uit. King tough, Through the crack. I'm going back to the edge of the earth. Looking for an old Nou goed, dat is het wel. King Tuff en het heet We All Fall Down. En we hoor je Through the Crack, zoals volledig uh, deze plaat. Het is uh, de zaterdagmorgenman komt uit Amerika vanavond nou om even volledig te zijn. Ja, het is vandaag jarig. We kijken er even naar. Wie is een jarig? Wie deelt de poep eruit? hè? Huh? Ja, heel raar allemaal. Ja, heel raar. Dat is het zeker. Ja, wie goed. vandaag uh, jarig is, ja. of zou zijn, zie ik dan. Louis B. Mayer. Dan denk je, wie is dat? Maar hij is de meester van de MGM Studios. Dus, uh, Maar hij staat hier dus weer dat hij de 12e geboren zou zijn. Maar als je verder kijkt, uh, is de geboortedatum niet helemaal bekend. Maar ergens in dat... juli, begin juli. Ja, hij, hij ooit... was bij de uh, tekening van de onafhankelijkheidsverklaring voor uh, Amerika. Daar was hij bij, volgens mij. Ja? Ja, dat denk ik wel, hoor. Zeker. Ja. Dat was uh, 18. Uh, oh nee, dat was 17 zoveel. Nee, Goed. dat was Degene niet die er bij wel bij was bij, was bij de onafhankelijkheidsverklaring, ik ben dan gewoon hier in Nederland natuurlijk. Uh, je kent haar van dit. De pit staat wat langzaam. Herken je het al? Ja. Ja, natuurlijk. Stuyvesin, oftewel Ria Bremer. Echt, 81 wordt ze vandaag. En voor het laatst was ze op de televisie. Althans, dat ze echt actief bezig was. Dat was namelijk in 2017. En toen deed ze een atomische les met Ria. En ken haar, je kent haar natuurlijk ook van onder andere ook van Stuyvesin. Het speelt echt heel lang, hè? dat wist ik helemaal niet. Vanaf 1968 tot 1985. Zo? Echt heel lang, gewoon. En later werd ze toch bekend, toch, van, uh, van dit. aan de pols. Zij heeft heel veel medische wetenschappen onder de aandacht gebracht. Heel goed bezig geweest, Ria Bremer 81. gefeliciteerd zich. Vandaag nog meer. Ja, ja vandaag is jarig jarige la donna più Bella del Mondo. Oh, is is, uh, bam, bam. Wie is Luigina Gina Lola Brigida. Ja, Eigenlijke naam is Luigina. Dus ja, maak het, het nog even moeilijker. Luigina Lola Brigida. Maar ze ja. is uh, van 4 juli 1927... Dus uh, ja, ze, ze is 93 inmiddels. Oh. Ja, er staat geen foto bij van hoe ze er nu uitziet. Maar het was een prachtige dame. En zij was eigenlijk een beetje... Uh, ze was de generatiegenoot van Marilyn Monroe. Ja. En ze werd dus echt ook beschouwd... als de Europese en Italiaanse tegenpool... van deze Amerikaanse ster. Dus uh, ja, ze heeft het pad geëffend... voor haar landgenoten, Sofia Loren. Die, uh, die haar korte tijd uh, zou, uh, zou opvolgen... als mooiste van Italië. En die haar faam nog zou overtreffen. Aha, Ik heb zo'n collega die heeft haar dochter Loren genoemd, net Sophia Loren. Ja natuurlijk. Oké. Okay. Logisch. Ja, maar... maar goed, uh, uiteindelijk degene die echt heeft gewonnen vandaag, die heeft echt gewonnen, die is 96 geworden. Ze speelde onder andere met Alfred Hitchcock, nou niet met Alfred Hitchcock, maar in de films van Alfred Hitchcock met Marlon Brando. En uh, de eerste film waar ze in speelde was echt in de jaren 40, hè, 46 of 47. Het was Waterfront met Marlon Brando dus. Ik heb het over Eva Marie Saint. Saint, sorry, Saint. En ze wordt dus 96. En ze was uh, voor het laatst te zien in 2006 met Superman Returns. 96. Ja, wat? ze heeft ook meegedaan met Marlon Brando in On the Waterfront. Ja, dat zeg ik net. Nee, maar je, zei, je zei wat anders. Een andere titel zei Oké, okay, Waterfront dacht ik. Maar goed. Oh, maar het, maar okay. goed. Maar goed. Uiteindelijk uh, heeft ze een hele carrière gehad in de jaren 50. En onder andere zat ze ook noord bij noordwest. En dat was echt... Wat was het vliegtuig? Hebben die vrachtwagen? Het dat, dat gaat niet goed. Dat is, oh, dat is die scène. Dat het allemaal gaat exploderen. Ja, dat, dat was uit Noord bij Noordwest. Dat vond ik echt een leuke film. Echt vaag ook. en heel aparte camerawerk. Met dat in één keer de achtergrond van de zanger dan weg wordt gedraaid. Waardoor je een heel raar gevoel krijgt. Dat hij een onwerkelijk gevoel krijgt. En dat jij dat ook gewoon voelt. Ik vond het bijzonder. Het camerawerk van Alfred Hitchcock. En zij was daar een onderdeel van. Goed, wie is er okay. nog meer jarig? Ja, John Wade is jarig. Wie? Hij is geboren in Lancaster 4 juli 1952. Een Britse zanger. Oh! Vooral bekend door zijn liedzang voor de band, de band The Babies. Oh, ja, dat weet ik nog wel. Oh mooi dit. Oh, wat tragisch is dit. Geen geld. Ja. Maar zat hij ook niet uh, in later in uh, uh, Bad English? Ja, klopt. Oh ja, dat was ook zo'n mooie plaats. Toen ja. had hij lang haar gekregen. 68 Va wordt hij vandaag. 68, maar het is solo is hij ook mooi hoor. Every time I think of you. Ja. ja, dat was misschien nog wel de klassieke. Zeker. dit is wat de vrouw wil Maar hij hoort. heeft ook dat nummer van If Anybody Had A Heart. Maar ik had zo, die werd gezongen door hem. Maar ook door Crosby, Stills, Nest Young. En dat was in 1990. En dan heb ik zo van, oh, die wil ik wel horen. Dat wordt misschien wel de jolanda Oké, okay, nou, we houden ons hart weer vast. Goed. Ja. Jan de Zanger is vandaag, ik zou ook jarig zijn geweest... alleen al overleden in 1991. Toen was je ook nog niet zo oud, 59. Jan de Zanger, <coughs> is dat vergelijk met Jan Smit of zo? Met de drie J's? Nee, deze gast was een schrijver. Hè? Zal hij er nooit aan gewerkt hebben om zanger te worden... dan als dit je naam is? Nee, dat heeft hij nooit gedaan. Hij heeft jeugdboeken geschreven. Onder andere het boek De Opschepper... Zou echt mijn boek kunnen zijn. En verder ook De Knikker. En dit been is korter. Oh. Spreekt allemaal tot de verbeelding. Echt op mijn lijf geschreven. Ik ga die boeken morgen aan de kast vandaan trekken. Vandaag, uh, zelf, uh, is je ook, zou je ook jaren zijn geweest? Helaas, is je begin dit jaar, is je overleden. Ik heb het over Bill Ridders. En het begon allemaal met dit: hè? Oh nee, dat worden de Walker Warner Brothers. Dat was dit. Ain't ja, no sunshine when she's gone. Ja, ja. Zijn vader werkte in de coal mine. Working in the coal mine. Daar werd hij misschien geïnspireerd. Uiteindelijk ging hij toiletpotten uh, monteren in een Boeing. Een vliegtuig. Dat was zijn was zijn baasje. Hij had heel veel demo's gemaakt in begin uh, jaren zeventig. Niemand hoorde het. Tot uiteindelijk Clarence Sussex van de Sussex Records het hoorde. Die dacht. Hey, toch, nou, geen onwaardige stem. Maak eens even een bandje, een bandje voor me. Dat heeft hij gedaan. En dit zat op het eerste album. In twee, uh, of in 1972 kwam het tweede album uit. En uiteindelijk was hij in 2011 was hij in de wereld draait door... En uh, toen vroeg uh, Matthijs van Nieuwkerk: uh, Zal het toch niet leuk zijn als je ook weer eens een keer gaat zingen? Zegt hij, nee. Nee, dat is hetzelfde als momentaal. Je nu weer gaat boksen. Dat moeten we oh, ook weer okay. hebben. Dus, maar hij grappig. had ook het nummer Oh Lovely Day. Is dat, dat, dat, dat ook dat hele relaxte nummer? Ja, dat is dit. Just look at you ja, die vind ik geweldig. ja. Be. Echt, ik hoef maar naar jou te kijken en het wordt een mooie dag. Ja, wat een mooie tekst, hè? Dat is, dat is wat je gewoon uit moet kramen naar iemand. Heel leuk, dit Bill Ridders. Hm. zou 81 zijn geworden, maar heeft dat dus net niet gehaald. Nee, oh, jammer. jammer ja. ja, jammer. Die is vandaag Goed. ook ja, is, is Fatima Moreira de Melo. Onze hockeystar. Ook winnares van de uh, Expeditie Robinson en zo. En uh, veel gevraagd nu als uh, sportief presentator. En zij is van 1978, dus zij is pas uh, 42, 32, zeg ik dat dan goed? 42. 42, ja, goed. Ja. Uh, je vraagt je misschien af... Foto's de kant. Wie heeft dit gespeeld? En mevrouw, die heeft een zo met een ik uh, uh, Krijg ik ballen in mijn buik, grote warme natte. Echt, ik vond dat zo geniaal bedacht deze tekst. Nooit over nagedacht, maar dat je bij sommige dingen gewoon een raar gevoel krijgt, een beetje een vieze gevoel. een bal in je buik. De tegenpartij, de vieze man, dit was zijn tegenpartij. Dat zijn allemaal teksten. Ja. Voor jou en voor mij. Ja, voor jullie en wij. Voor jullie en wij. Echt gewoon echt. Als je de politiek van nu daar overheen zou leggen, dat je denkt van. Dat klopt allemaal. Dat klopt zeg, allemaal. Ja. Echt waar? De Nederlanders voor de Nederlanders. Dat soort was het. Deze man die schreef het allemaal, hij heeft ook tunes gemaakt voor. Toppot. Over wie heb ik het dan? Ja, dat was ik voor de stook Ja, Tony Eijk. hij wordt 80 vandaag. Hij maakt herkenningsmelodie voor Top of Studio Sport, uh, Afro Weekend Quiz. Schreef dus ook teksten, bal in mijn buik. En uh, voor de tegenpartij, hij uh, is echt uh, allround uh, hij heeft altijd een guitig, uh, uh, guitig Bekkie. En nou uh, ja, ja, goed. Vandaag Gefeliciteerd. Yeah! Man. Ja, hij is vast ook wel. Ja, zie je, hij is in Den Haag geboren natuurlijk. Dat kan ook niet anders als je zo. Ja, die leuke, uh, gehad. Maar goed, yeah. uh, wat ik nog even wel wil zeggen: de laatste die ik heb, is Johnny Lyon. Die ken het natuurlijk van uh, dit. Dronk met een rietje. Ja, ja. Mijn Sofietje. In de jaren 60 uh, had hij een uh, beentje dat heette Zij de Jumping Zij Jules. Geformeerd oh, yeah. naar uh, natuurlijk Cliff Richard. Dat was een beetje zijn voorbeeld. Had wat hits in, uh, in, in 61, geloof ik. Wat uh, een 65. titel. De Jumping Jewels. The Jumping Jewels. Ik heb daar toch een heel uh, apart uh, voorstellingsvermogen bij. Jewels? Jumping Jewels. ja. Of zijn het Jules? Jules. Oh, J-U-L-E-S? Jules, ja. ja. Oh, oh, ik dacht springende juwelen. Ja, nou, nou dat. Ik denk van nou, dan krijg je een heel apart idee. <laughs> Wat bedoelen ze daar nou mee? Ja, dat weet ik ook niet. Het ja. gaat om gekkigheid natuurlijk. Maar ja. het maf is, hij heeft natuurlijk uh, heel veel soloplaten gemaakt. Uiteindelijk is hij toch gestopt. Is hij gaan schrijven, columns voor de Panorama. En heeft hij gewerkt voor uh, Circus uh, Boltini. Dus oh. Johnny Lyons. Goed. Okay. Nou, dat is zo. Ik heb echt helemaal geen verjaardag meer. Ik heb de hele lijst doorgenomen ja, Ik heb gewoon. wel een, een man die overleden is vandaag. In 2003. 17 yeah. jaar geleden. Yeah. Barry White. Barry White. Hij is maar 58 geworden. Maar er, ja, ik was wel een groot fan van hem vroeger. En mijn broer had de LP. Yeah. En die heeft hij jaren heen en weer gegeven tussen een vriendin van mij en hem. Ieder jaar kwam die LP weer ingepakt terug. Weet je wel. Van yeah. Barry White. Dus de, ja, die naam die staat uh, gerift in mijn geheugen. Oké. Okay. Ja, dus, uh, dat is wel een, een klassiek van Barry White. Hij had, had, had. een prachtige stem wat die man Hele warme stem. Hey, hey, hoe oud is je maar geworden? 58 zit je nou? maar. Oké, okay, is dat uh, de man van dit? Ja. Echt volgens mij als je zeg maar. Hij ben, staat ben, nu in zo'n. Uh, Koor boven, in zo'n euh, ja, koor ja. staat hij gewoon te zingen. En heeft hij een lead role. En dan is al die vrouwen achter hem euh, aan het zingen. Echt, als je met hem zegt maar een aantal je en dan gaat hij eerst voor je zingen. En dan later ligt hij naast je. En dan gaat hij verhalen vertellen. of ieder geval zo'n slam. Oh, oh, maar net zo'n zo mooie stem als Lou Rolls. Dat ook zo. Wat je vertelde gisteravond. Kun je het nog een keer herhalen? Ik ben echt... echt ja, ik, al, ik ben helemaal in je ogen verzonken. Ja, ik heb helemaal niks van kunnen begrijpen. Maar goed, zover de verjaardag. Straks natuurlijk onder nog de... Wat hebben we nog meer? Ja! Ik was even de draad kwijt. Goed, maar even een lekker mopje muziek hier. John Allen. Hij heeft weer een lekker fris popplaatje gemaakt. Can't hold back the sun. Ik kijk naar buiten. Ik heb geen idee waar hij het over heeft. Hij kan de zon niet tegenhouden. Like the spell is broke. Feels like the shadows My freedoms come as such a sweet surprise From the darkness of my window I wondered if I'd ever see the light Like the blackbird from the ruins I can feel my spirit taking flight And I can't hold back the sun is blue to take my freedoms come as such a sweet surprise from the darkness of my window i wondered if i figuurlijk, hè? Kent Hotback, de zon hij oh, is één brok, positiviteit, want als we naar nou... buiten kijken, dan... dan is het toch anders. Ik kan niet helemaal goed je kom hoor. Wat een weer buiten. Blijf binnen, hoor. Blijf binnen, hou je aan de regels, anderhalve meter. Ja, van Postbus 51 heb je zo'n spotje met zo'n heel rustillende stem. Die zegt dan waar je aan moet houden, ik draai de radio altijd dan al meteen uit. Ik heb echt geen zin in jouw aanwijzingen. Echt, daar word ik zo moe van van die gast gewoon. Maar goed, uh, dit was uh, John Allen Kent Holtbeck, de sun hier op de zaterdagmorgen de vrolijkheid van je radio. Toeboek leeft. Goed, dan kijken we nog even de wereld in. We hebben allerlei dingen die ons bezighouden. Ik las in de krant, en dat uh, is ook wel weer van maf. 19 miljard uh, is er uh, witwaspraktijken. De, de waakhond Fiat is natuurlijk flink op zoek. Uh, of ze nou meer mensen erop gezet hebben of dat ze meer tips hebben gekregen, uh, dat weet ik niet. Maar ze hebben echt veel meer geld binnengeharkt. En er zijn maar liefst 2,5 uh, nee, miljoen ongebruikelijke acties, uh, verdachte acties, hebben ze tegen het licht gehouden. En uiteindelijk bleken er dus uh, de helft van, uh, bleken dus niet helemaal in orde te zijn. En bij 94 transacties is een waarde van 17 miljard binnengehaald. Ze hebben heel veel werk aan gehad en uiteindelijk de dus 17 miljard hebben ze binnengehaald. Goed bezig. Ja, goed bezig. Dat is zeker waar. En schijnt het schijnt dat heel veel mensen nu ook durven te melden dat ze verdachte acties zien. Want dat bleef allemaal een beetje onder de pak onder het tapijt. Maar nu gaan mensen ook dingen aangeven. En dan kan de Fiat het geld binnenhalen. En dat geld hebben wel hard nodig. Ja, zeker. zeker. En er zat ook een hele staat bij. En dat moet ik eigenlijk opzoeken. Want dat ging, je denkt nu ook al dat er hele zware criminelen tussen zitten. Maar het gaat ook over kleine dingetjes. Hè? Het is vooral de, de terroristen en de grote criminelen die doen met heel veel geld. Maar het is ook... Ja, waar heb ik het? Krantgeluiden. Krantgeluiden. Waar kan ik ze gaan vinden in de, de lijst... Um... Nou, komt later blijkbaar. Is komt later. Ik, komt ga, later. ik ga je een ander bericht vertellen. Want we ja. uh, moeten eigenlijk Zandvoort nieuws doen. Maar ik heb nog even oh, ja, een nee, bericht. Ja, dat je is zon... Ja, Nee, dan gaan we over naar ja? Zandvoorts berichten. Ik oh, ben okay. helemaal de draad kwijt van dit uh, radioprogramma. Dat kan natuurlijk niet. In. Merkens, Zandvoorts merken. Zandvoortse berichten. Zeker. Vertel. Ja, de Formule 1. Uh, honderden racefans die gaan morgen live naar de Grand Prix Formule 1 van Oostenrijk kijken. Vanaf het circuit van Zandvoort. Ze kunnen dus de eerste Formule 1 races uh, in een heuze drive-in-bioscoop volgen. Vijftig auto's kunnen terecht in de drive-in. En twintig plekken voor veertig vroegschouwers zijn weggegeven aan het zorgpersoneel. Ja, dat vind ik ook al zo. Oh, hou eens op! Ja, jij mag dus ook. Ah, hou oh, ja. op! Ik word, ik word er helemaal niet goed ja. van gewoon. Maar ja, van de overige plekken zijn de meeste afgegeven... aan relaties van de sponsor. Maar via Radio 538 en Zeker Sport... konden ook entreebewijzen worden gewonnen. En uh, vanavond organiseert Heineken vanaf hetzelfde podium... een seizoensopeningfeest. En DJ Oliver Heldens verzorgt vanaf half negen een live set die wordt uitgezonden op diverse sociale media kanalen. Ik vind het wel een leuk bericht op zich. Ja, ik word er niet goed van dat het zorgpersoneel wordt zo op handen gedragen... wel heel veel andere mensen ook iets hadden willen doen, maar die konden niks doen. Ja, dat is ook weer. Zo. Ja, ik vind het oude op op over goed het zorgpersoneel. Dat is nou wel genoeg in het zonnetje gezet. En geeft ze weet ik veel hoeveel procent loonsverhoging en dan komen er misschien wat meer mensen bij die ook weer in de zorg willen werken. Fietser aangereden door afslaand busje. Donderdag 25 juni is er gebeurd een maaltijd een busje. Was druk best moet ik hier nou links rechts. Een gegeven moment sloeg hij af. Van de Standvoortse baan en toen had hij uh, van de baan sloeg hij af. En toen had hij dus een fietser over het hoofd gezien in die die aan. En uh, er is uiteindelijk ambulancepersoneel personeel bijgekomen En uh, mensen in de omgeving hebben er heel mooi op gereageerd, samengewerkt. Uh, mensen uit het bejaardentehuis. Uh, medewerkers hebben daar een parasol gemaakt. Of een parasol gepakt. Die hebben het boven het slachtoffer gehouden. Geen zwaar letsel. Hoefde naar de eerste zorg niet naar het ziekenhuis. Dus dat is wel prettig. Mooie Precies. samenwerking. Ja. Nou, ik had het net over het circuit. Het is dus ook zo dat de afgelopen week de leerlingen van het ECL uit Haarlem hebben dus. Uh, op de circuit hebben ze een diploma op kunnen halen in de Pitstraat. Dat oh. vond ik wel heel leuk. In totaal zeven HAVO- en VWO-klassen... die zijn afgelopen donderdag naar in het circuit gekomen. Ze mochten natuurlijk niet allemaal tegelijk de Pitstraat in. Het ging klas voor klas. Yeah. Om half zeven was de eerste aan de beurt. Het waren dertig HAVO- leerlingen. Iedereen had foto's uh, auto's bij zich die waren allemaal uh, feestelijk uitgedost. Het was een uitzinnige sfeer. En daar stonden allemaal tafeltjes. En dan konden ze dan even tekenen. En daarna mochten ze dus allemaal een rondje over het circuit rijden. Heel leuk. En ze zeiden ook echt. zo, van, uh, er mocht ook even gedanst worden. En uh, het mooiste was ook uh, dat uh, ja, iedereen was gewoon heel trots. En, uh, en na de laatste kombocht ging de rector voor iedereen met de finishvlag zwaaien. Het was echt het einde van hun school. Dit is een leuke actie. Het is de eerste keer dat ik dit hoor trouwens. Hè, ja? In jaar dat ze dit hebben gedaan. Ja, dat nou, ja. ze hebben wel allerlei dingen gedaan. Hè. Ook wel, ik heb ook al. Ja, maar jaar. Nee, je hebt wel kans dat ze dit misschien voor het gaan doen. Maar ja, dan moeten ze er dik gaan dokken, misschien. Ja, ja, ja nou. Het kost wel uh, normaal als jij het circuit voor uh, festiviteiten reserveert. Dan mag je wel even dokken. En ik denk dat dit nu natuurlijk nog vanwege de corona. Dat ze zeggen van nou doe maar, het is een leuke reclame. -daldi -daldi -daldi. Dat is het zeker. Ja. Toch een eindmusical voor uh, Duin Roos School. Groep, uh, uh, het ging over een groep daklozen die onderdak moesten krijgen in een landhuis. En uiteindelijk hadden ze allemaal gespeeld en uiteindelijk waren er ook wel meer de bij. En die wilden in hetzelfde huis en dan moesten ze elkaar scheiden door een rode lijn. Goed, dat was een beetje het verhaal van deze musical die ze bij de Duinroos school hebben uh, uh, uitgespeeld. Ze hebben echt maar heel korte tijd gehad, hè? want in maart ging alles dicht. En uiteindelijk zijn ze drie weken geleden toch weer snel aan de gang gegaan. En Marga Bult, de directeur van deze uh, school, die is heel trots dat ze er toch nog zo'n musical die van hebben Marga gemaakt. Marga Bult, Marga Bol. Oh, Bol, Bol, Bol. <laughs> Ja, die is van Luf. Hè? Ja, die, is, was, ja, die heeft meegezongen. Ja. Nee, ik denk, Is die weer, denk ik, weer van school? Nee, maar... die is in de zorg aan het werken. Oh ja. Ja, ja, ja, ja inderdaad. Ja, zeker. ja. ja ik, uh, ik heb nog even nog iets van de hertenfluisteraar. Die, uh, die heel veel gefluisterd heeft. Maar hij is gestopt toch? Ja, hij is gestopt, maar hij is nu wel een hele grote actie begonnen om alle gaten in de hekken te laten repareren rondom de duinen. Oh, ja. In Zandwart en Bloemendaal, Hij had ergens ook vlakbij een camping daar langs de Zeestraatweg. Had hij ook weer een groot gat ontdekt. En dan ging hij. Daar uh, is echt bezig overal om aan uh, diverse touwtjes te trekken. Om uh, te zorgen dat uh, de, de herten goed opgesloten blijven. Oké, okay, well, goede actie. Hij ja, brengt ze ook nog steeds terug? Want, uh, nee, dat doet hij niet meer. Dat doet hij niet meer. Nee, want dat werd hem toch een beetje te veel, hè? Ja, ja goed. En wat uh, gedoe over de Surfshop Zandvoort. Maakt je zorgen, is natuurlijk al heel lang actief Al vanaf 1980. Is familie van, uh, het is de broeghoofd van Steffen van den Berg. Die is natuurlijk uh, wereldkampioen geweest met dat uh, surfen. het uh, uh, oude surfen nog. En uiteindelijk, uh, ja, dat, het winkel zit natuurlijk bij uh, passagegedeelde uh, daar. We oh, heel veel gedoe over de passagepanden. en zo. Is er is een rechtszaak over geweest. Erfpacht, hoe zit het wel? De ene heeft wel een stukje grond, de andere niet. Dus nu hebben ze zoiets, ja, hier moeten we toch binnenkort weg. Ze hebben de uh, politiek nog aangeschreven. En de gemeente heeft gezegd, wij kunnen niks voor jullie doen. En ze zitten nu op een hele mooie plek tussen het station en de zee. En ja, nu zijn ze op zoek naar een andere plek. Want ze moeten uiteindelijk toch wel weg daar. Dus dat is wel jammer. Ze hebben nog een, uh, een locatie in Hoorn, Dus ze, zijn, ze gaan niet allemaal in één keer uh, op de fles, zeg maar. Maar het is, het is even spannend. Volg zo voor de mensen die daar iets hebben daar bij dat passage, bij passagepan is het allemaal wel. Even afwachten hoe het gaat worden. Goed, nou nog iets anders? Nee. Nee, dat nou toch over de Zandvoertse berichten. Straks uh, we hebben we nog wel even andere dingen. Ik zit even te kijken om me heen. En ik ben de lijn even kwijt. Het is uh, staak bekend dat ik de lijn kwijt heb. Nou, die hebben we al gehad. En we kijken nu even naar een ander plaatje. Jazeker hier, Damien Durando heeft een mooi sfeerplaatje uitgebracht. Dat heet Arthur Aware. Sfeervolle, Damien Durando. Het uh, is een Amerikaanse zinger, songwriter. Uh, zijn naam is gebruikt om een band uh, te vertolken. Het is wel zijn naam, maar de, de, de band heet dus eigenlijk uh, Damien Durando. En er bestaan meer mensen, zitten meer mensen in die band. Gaat het allemaal een beetje? Ja. Goed, Jenda Koran uh, en Eric Fischer zitten in dezezelfde band. maken sfeervolle muziek met een knipoogje naar de jaren zeventig. En ze komen uit Amerika vandaan. Het is uh, de zaterdagmorgen, het is uh, kwart voor negen. Schokkende berichten weer uit... Uh, het, eh, China vandaar. Natuurlijk China is natuurlijk wel ons voorbeeld hoe we mensen gewoon de ronde kunnen krijgen. En hoe we uiteindelijk alles kunnen controleren. We kunnen een hoop leren van China. En het is gewoon daar willen we natuurlijk wel naartoe. Alleen, dit is misschien net een stapje te ver. De Chinese overheid voert een bewuste campagne uit. Om de geboortecijfer van de Oeigoeren Urig in de Xi'an Pang eh, laag te houden. Dat blijkt uit het nieuwe rapport van de Duitse antropoloog Adrian Zenz. Hij heeft eh, gekeken dat echt... Heel veel oerigoeren dus worden gesteriliseerd. En ze mogen daar natuurlijk maar een paar kinderen hebben. En als ze in de gaten hebben dat je meer kinderen in het huis hebt... dan komen ze binnen. En dan kan je dus kiezen of je uh, moet een kind afstaan... wat van jezelf is dan... of je komt in een opvoedkamp terecht. En uh, dan kan je zelf uit het opvoedkamp kan je dus vrijkoop... moet je dus wel een paar duizend euro betalen. 2000 euro staat hier ook. En uh, nou goed, ze zijn nu echt bezig met doelstelling... om dus ook spiraties te plaatsen in vrouwen... Waar geen draadjes aan zitten. Eh, met andere woorden, als je als een piraatje laat plaatsen... dan moet die operatief worden verwijderd. Dus dan kan je niet, hij kan niet zomaar uitgetrokken worden. En dit om te, om te stimuleren, stimuleren dat deze dus niet dus meer niet kinderen meer krijgen. Die Och, zich niet meer voortplanten. Ja. Dit is echt weer verontrustend. Dat je denkt, wie is, je denkt dat het erg is in China. Dat kan altijd nog weer even erg. Ja. En ja, dus dus dat heeft te maken ook nog met Hongkong natuurlijk ook nog. Dus ook dat verhaal wat... Uh, uh, Weet je nou, Zondag op Loebach, uh, had dat toen ook over die Oeigoeren. Oké. Okay. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja, dit is echt, echt mensonterend. Ja, zeker. Daar moet hard tegenwoordig opgetraind. Lekker, goed idee. Ja. Maar ik heb zeker. nu een wat leuker. Nu moet je eigenlijk een jazz uh, dingetje doen. Ja? Want met een beetje les en heel veel ervaring... Uh, in het organiseren van een complex festival... durft de organisatie van Haarlem, Jazz and More... het aan om het evenement door te laten gaan. Echt weet maar? Je dat Als alles goed gaat, staat op 19 augustus op een kleine podium... En verspreid over de hele stad in cafés, poppodia en in de grote kerk. De 40e editie van het Jazzfeest als sit-down editie. Okay, dus het doet... was eigenlijk geen optie, vond Martijn Bevelander, de, de organisator. Want uh, hij, hij, het was geen optie om het niet door te laten gaan. En uh, ze wilde het eerst online streamen. Maar nu uh, evenementen weer mogen, is hij helemaal hartstikke blij. Het is geen optie om het niet door te laten gaan? Nee, dat, dat eigenlijk niet. Dus, maar uh, nu nee. wordt het gewoon klein. En het wordt eigenlijk weer zoals het vroeger bedoeld was. En je moet stoelen reserveren en drankjes van tevoren bestellen. En de optredens worden ruim uit elkaar gepland om opstoffingen te voorkomen. En ze richten zich door alleen, ze zich, uh, door alleen maar artiesten uit haar omgeving te programmeren. Ook vooral op het lokale pub uh, publiek. Oké. Okay. Dus uh, ja, dan weet het uh, onze eigen... Weet je, die uh, met het petje? Ik heb hem niet. Alan? Alan Clark. Alan Komt Clark, alles oh, is het al Alan Clark. Oké, okay, dat had ik dus ja. niet Oké. Nou, een goede actie en goede insteek ook Er was geen optie om het niet door te laten gaan. Het moet doorgaan. We hebben contract afgesloten. En die ja. corona kan niet alles voor elkaar krijgen. Ik zeggen voor ook wel, als er verscherpte nou maatregelen onverhoopt toch komen denkt hij toch dat het flexibel misschien door moet kunnen gaan... dat al is maar een buitenpodium hier of daar. Ja. Want uh, dan kunnen mensen dan zelf uit elkaar buiten staan, weet je wel. Dat je het dan niet binnen doet. In de buitenlucht kan je het gewoon bijna niet oppikken. Nou ja, het hele jazzfestival is altijd voornamelijk buiten. Ja, dus? Oh, ja... ja. Ik bedoelde dus. de draad oppikken, dacht ik dat je bedoelde. Maar je bedoelde het virus. Nee, de draad ben ik regelmatig kwijt. Uh. Oh, ik, uh, ik heb een Jolanda keuze klaar. Oh, ja, we zouden de keuze doen, ja, sorry. Ga je weer door mijn neus. Uh, ja, je gewoon echt poodrijf van. Dames en heren. Komt... Bad English, straight to your heart. Ja, tijd voor een rustig moment hier <laughs> Want, in de show. <laughs> Want tijd Bill Willers die... is vandaag jarig. Hij wordt vandaag 82. Ja. Dat goed? Ja, maar goed, uh, Bill Richards is jarig, maar we draaien Bad English, ja, omdat John Bait ook jarig is. Ik vond het toepasselijk. Uh, ja. Ik zie toch de, de verhaal hierin. Maar goed, oh, maar ja. ja, het is gewoon lekkere muziek. Bad English uit de jaren 80. I can't reach Ja, Bad English. John Waits is vandaag jarig. 68 wordt hij. Dat valt allemaal nog wel nee, mee, hè? Ja. Dat ah, is helemaal niet zo. Ik vond dit die tuffen. andere toch leuker, hoor. Die was meer mijn stijl. Dit is inderdaad jouw stijl. Ja, lekker en dit, hoor. Je hard. Bad English. Jezus, ja, je wilde. Uh, a lovely day. Ook, ja, die vond ik ook wel erg lekker. Ja, ja daar zijn we natuurlijk allemaal uitgescheten, gewoon die plaat van Bill Ridders. Gewoon dan vind ik Nou goed, het regent buiten natuurlijk heel goed. Goed, het is ja, uh, alweer tien minuten voor tien uh, vanuit regenachtig Zandvoort. Het is vandaag natuurlijk wel een hele bijzondere dag. Want vandaag zou ook. Uh, is hij overleden trouwens? Ik heb het over deze man. Ja. Hello, I'm Bob Ross. I'd like to welcome you to the joy of painting. Yes, Bob Ross is vandaag, uh, zou vandaag uh, niet jarig zijn, maar hij is overleden. Hij uh, was nu niet heel erg oud, hij was geloof ik 59 of zo, was 52. Was dat, hij klinkt als die man die uh, toen een dame van lichte zeden bestelde tijdens zijn radio-uitzending. Zo klinkt hij een beetje vies. Oké, okay. nee vies nee. Bob Ross, Bob Ross ken toch wel, de man die ach, van die schilderijen maakte met zijn... Happy little sky, happy little tree. And just happy uh, little tree behind. And, hij is vooral bekend geworden omdat het namelijk. Uh, s'avonds laat werd het uitgezonden. En heel vaak waren die studenten. Weet je, die kwamen dan s'avonds laat thuis. En die hadden nog. ah, ik zit een uit. En dan kwam Bob Ross. En dan binnen twintig minuten maakte hij een heel mooi schilderij. Weet je wel, echt van krassen en toestandjes. En, en had wow. uh, je Blue. Ik zie dat je dit kent. Nee, nou ja, heel vaak. Heel vaak. Ik weet niet zo. Uh... Niet zo kunstzinnig. Niet zo kunstzinnig. Nou, dit, dit is gewoon kitsch. Het is gewoon pure kitsch. Alleen op zichzelf is hij uh, heel populair. Gewoon, omdat hij op een bepaalde manier het presenteert. Mier zoete stem. En heel vaak waren de studenten die het mooi vonden. En momenteel is het ook overal nog te vinden op YouTube. En nu is er een, een Nederlander man. En deze, uh, die speelt, of die uh, schildert in dezelfde stijl. Geeft cursussen. En heel veel mensen vinden het leuk. En gaan bij hem dus uh, les nemen. Het is, uh, hoe heet de man ook weer? Ik zie de naam niet één keer staan hier. Oh, hier. Uh, uh, uh, Rinaldo Kloe, uh, die geeft les. En die uh, doet helemaal in de stijl. Heeft ook alle uh, afleveringen van Bob Ross uh, verzameld. En, uh, nou ja, goed, dat is wel geinig. Deze man heeft zoveel geschilderd, deze Bob Ross, Dat al deze schilderijen, deed hij natuurlijk uh, voor een televisiestation. En heel vaak van die schilderijen daar gewoon blijven staan. Oh, okay. En ze hebben nou jongens, kijk maar wat jullie ermee doen. Mijn ja, auto dus, zit vol. Ja. Het is wel klaar. Verkoop het maar of zo. Oh, maar het is misschien inderdaad leuk om te zeggen van, joh, je gaat het kijken je gaat het zelf proberen te doen. Want ik heb Dat ik was, al jaren heb ik dus een, een schilderskoffer uh, met, met, met schildersverf. Ik heb er nooit één streek gezet. Nou, als je hier naar kijkt, dan, dan krijg moet je... moet het wel lukken. Ja, en de, soms zeggen, er zijn geen, uh, geen grote fouten, alleen little Excellence. Okay. Kleine ongelukken. Dat je denkt van, hé, dat is niet helemaal gelukkig. Nou, dat doe je zo. En dan maak je er een boobje van en dan krap je er zo tussen. En dan denk je, oh ja, dat zijn de takjes. En zo okay. het allemaal echt, Je moet het maar eens kijken. Het is echt heel grappig. Nou. Tell you what, let's make a happy little sky. Ah. And for that, I'm gonna go right into a touch of thalo blue. Just a little bit. Just pull a little bit of the color out. Yes, yes, yes. And then tap the brussel, brussels firmly oh into yes. the color. This I see, will I see assure it, I nice En dan ontstaat het dat je denkt... Waar jongen, kan dit nou toch? Ja. Is dat is het maar nooit. Ja, dat zie je ook al op internet. hoe Mensen beginnen ze met een klein dingetje. Nou, dan is dat alleen dat zwarte plekje in het oog. En dan komt er een heel schilderij omheen. Ja. Je denkt, ja. wauw, hoe doen ze dat? Een <laughs> fantasie, echt een ontzettende fantasie. Ja. Bob Ross zou het dus jaren zijn gedaan. Je hebt nog iets over uw voortgeving. Dat moeten ja, we niet vergeten we over natuurlijk. fantasie gesproken. Ja. <laughs> je weet het niet. Nee. Maar uh, in de eerste vijf maanden van 2020 is er een recordaantal van 921 meldingen... Oh. van ongeïdentificeerde vliegende objecten, UFO's gedaan. Ja? Dat liet het dat Meldpunt Nederland weten. Uh, en, en in de maand april uh, alleen al deden 300 mensen een melding van een UFO. Dus dat is echt wel heel veel. En de meeste meldingen in Zuid-Holland... Maar volgens het meldpunt is een deel te verklaren door satellietlanceringen, Want voor het Starlink Project, het satellietnetwerk voor internettoegang... worden per keer zo'n 60 satellieten tegelijk gelanceerd. En dat ziet eruit als een trein van lichtjes of als een vloot UFO's. Oh, okay. Dit jaar zijn er al zeven van die lanceringen geweest... en die zijn verantwoordelijk voor 39% van de meldingen. Maar de rest dan, hè? vragen we ons af. Dat ik best Ja, Maar ook ja. de video's van UFO's in de Verenigde Staten kunnen een verklaring zijn voor de toename van het aantal meldingen in Nederland. Want eind april gaf het Amerikaanse pent Pentagon drie video's van UFO's vrij... die al langer op het internet circuleerden. En uh, ze, wij denken ook, zegt Rosa, dat is dus, uh, de dame die uh, daar... Uh, de, de, Br Bram Rosa, dat is de oprichter van het meldpunt. Ja. Die zegt ook, wij denken echt dat uh, daarom de nuchtere Nederlander... het UFO-fenomeen steeds serieuzer gaat nemen. En het ook durft te melden als hij of zij iets ziet. Dus bij ufo in Nederland zijn sinds de oprichting in 2011 9000 meldingen gedaan van UFO's. Ja, ik heb ooit 9000 een... hè? Ja, dat is echt veel. Is echt, is, in 9 jaar. Dus ik heb in België een jaar. hele golf gehad geloof ik. Dat was er ook heel veel wat daar aan UFO-melding binnenkwam. Nou, goed, ik heb ooit een collega gehad en toen stonden we in een woonvorm met verstandelijk geen nikker. het stonden naar de buiten te kijken en toen zag ze een licht daar. Maar wat is dat dan? Het raakt helemaal in paniek. Ja, maar dat hangt ook stil. Het is een lamp. Ik zeg, hou even op. Er staat een kraan en hangt een lamp in die kraan. Jezus, hou eens op. Ik werd helemaal gek van je. Maar goed, die had dus bijna een melding gedaan. Terwijl er gewoon een lamp in een kraan was. Ja, Het hangt stil omdat je denkt: het hangt Ja. Er zijn een paar van die Chinese ballonnetjes die omhoog gaan met zo'n kaarsje. Dat ziet er ook nog apart uit. Dat is ook heel apart, ja. Dat ziet er ook nog wel apart uit. Bijna na het einde van dit radioprogramma draaien nog een paar blaadjes. Dan, ja, een paar, dat wordt er nog maar één, denk ik. Oh, ik vind dit zo zweervol. Alles wat hij maakt, daar heb ik wel iets mee. Kurt Will! Bottle het in, het de CD. En wij pakten één rukje daarvan. Landing Zones. Ja, voor u, Krijgt het goed geraden. Back is aching, but I cannot sleep, because I want the. An exoskeleton I slip and squirm Through the cracks Creep around By the All the loading zones In my dirty little town Get my shopping done for two Drop some dead weight Pray. How beautiful to take a bite out of the world Zones. Wat we het over ufo's? <laughs> ik was er vroeger heel fanatiek mee bezig, ben momenteel iets minder, omdat ik toch bang ben naar het dat, dat ze iets, een signaal van mij ontpikken, dat ze op bezoek komen. Dat dat echt waar is. Ja, en dat je denkt van, oh gast, maar ik wil helemaal niet dat je langskomt. Maar goed, ja. je, je vindt het toch interessant? Nee, goed. Nog even iets anders, dat is wel leuk. Vandaag zou, is hij jarige, wordt 72, en Jeremy Spencer, en dat was de gitarist van Fleet tot Mick in de jaren 70. En in de jaren zestig is hij de man die uiteindelijk vijf dagen spoorloos is verdween. En toen kwam hij uh, tevoorschijn, toen was hij uh, aangesloten bij Children of Gods... Een sectenlijd. Oh, oké. Okay. Een Dat is wel heel erg Heb jij nog één kreet nu? Als ja, ik, wil nog even, ik ben benieuwd, Monique Koning, of je uh, weer, ons nu kan horen vandaag. Een vaste luisteraar. Ja, het een leuk vaste luisteraar. We luisteraar. Ik horen. Leuk. Op een daar in de buurt van het Circuit. Ja. Dus ik hoop dat ze nu ons even kunnen ontvangen, want anders ga ik er zo over bellen. Stuur er anders een bandje op. Kan ze ook nog kan ze terugluisteren? <laughs> ja, dat kan. Zoek ook op terug. internet terugluisteren. Kan altijd. Ja. Maar goed, dit was Toobo Leef. Uh, Maak er wat moois van. Ook al moet je binnen blijven. En hou afstand. Hou je aan ja. de regels. Er het, open. het ritme van Het